In de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de fala in de handen in de handen in de handen Wa de handen in de handen in de handen in de in de handen in de handen in de in de in heeft overgeleverd dat Jabir bin Abdullah heeft vernomen van de Profeet, vrede zij met hem, dat toen hij op een dag buiten liep en dit vond allemaal plaats na de oponthoud van de Openbaring, dus nadat de Openbaring stil is komen te liggen, toen hij aan het lopen was, hoorde hij een stem de hemel openbreken. Dus hij hoorde een stem van boven. Toen hij opkeek, zag hij de engel. Die hem eerder in de grot van Hera, in Ghar Hera, een bezoek had gebracht. En deze engel, zoals wij de vorige keer aangaven, die zat op een stoel. Zich bevindend tussen hemel en aarde. Toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, dit zag, werd hij bang. Dit deed de angst bij hem weer toeslaan en hij rende, sallallahu alaihi wasallam, terug naar huis. Eénmaal thuisgekomen, riep hij, zemmeluni zemiluni, en dat betekent omwikkel mij, omwikkel mij, oftewel bedek mij, bedek mij. Maar zodra hij, sallallahu alaihi wasallam, werd omwikkeld, openbaarde Allah, subhanahu wa taala, de eerste verse van Zorat al-Medafir. En daarin staat: Ja, je juel moet devir. Om te fa'kabir, wa Waarabek of wa Wat hij ze vanjor. Met andere woorden, het is geen tijd om te rusten. Het is geen tijd om bij te komen. Het is geen tijd om te slapen. Het is tijd om. Om te beginnen met het grote werk. Namelijk het verkondigen van de boodschap van de islam. Dus Allah subhanahu wa ta'ala sprak zijn profeet toe. En zei tegen hem. En dit is een interpretatie van de betekenis. O jij die je omhult. Die je bedekt. Sta op en waarschuw. En verkondig de grootheid van jouw heer. En reinig jouw kleding van onreinheden. Maar de reiniging slaat hier natuurlijk ook op de innerlijke reiniging. En verlaat de onreinheid. Oftewel het aanbidden van de valse goden. En richt je tot de enige ware God. En dit waren de eerste versen die na de oponthoud van de openbaring. Dus nadat de openbaring was stopgezet. Dit waren de eerste versen die geopenbaard werden. En we hebben gezien dat de profeet enige tijd is gegeven om bij te komen, om te rusten, om zich weer op te laden. En we hebben ook gezien dat hij op een bepaald moment weer begon uit te kijken naar de openbaring. Te verlangen naar de openbaring. Dus dit waren de eerste versen die na... ...de stillegging van de openbaring... ...naar beneden zijn gekomen. Waarin opdracht werd gegeven... ...om de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala... ...te erkennen... ...en zijn grootheid te voelen. En na deze openbaring... ...na de openbaring van deze verse... ...begon de profeet Vrede zij met hem... ...met het verkondigen van zijn boodschap in het geheim... Dit betekende dat hij zich allereerst richtte op zijn familie, tot de meest naaste mensen. De eerste vrouw die gehoor gaf aan de boodschap van de profeet vrede zij met hem, was natuurlijk Khadija. En zij was de rechterhand van de profeet vrede zij met hem. Zij was degene die zijn verdriet en leed wegnam. Nood of te nimmer, heeft zij de woorden van de Profeet Sallallahu wa sallam in twijfel getrokken. Zij was zijn steun op de achtergrond. Want we weten, als hij het zwaar te verduren had, dan keerde hij terug naar huis. En daar was Khadija die hem opving. En die zijn pijn en leed wegveegde. Zij hielp hem mentale en fysieke tegenslagen te overwinnen. En we zullen nog een aantal voorbeelden zien. En zij was er steeds voor hem als het niet goed ging. Dus Khadija was de eerste vrouw. De eerste man die de islam heeft omarmd. Is natuurlijk Abu Bakr. Adiallahu anhu. Die deel uitmaakte van de elite van Quraysh. Van de belangrijke mensen van Quraysh. En hij was de beste vriend van de profeet Vrede zij met hem. Zijn volledige naam is Abdullah ibn Uthman. Abdullah Ibn Uthman. Die ook wel bekend stond... Dus Uthman, de vader... Van Abu Bakr. Die ook wel bekend stond... Als Abu Quhafa. Het Teni. En daarom wordt Abu Bakr ook wel... Ibn Abu Quhafa genoemd. Hij was assistent en de helper... Van de Profeet vrede zijn met hem. En we gaan het ook zien. Hoe hij zich sterk heeft gemaakt... Voor de profeetvrede zijn met hem. Meerdere malen als Mohammed werd aangevallen... Hij was degene die ertussen kwam, was Abu Bakr. En vaak werd hij bijna doodgeslagen. Dus zijn liefde voor de profeet alayhi wasallam, was onvoorstelbaar. Hij heeft alles op het spel gezet ter verdediging van het geloof. En de profeet, vrede zij met hem. Hij is de beste na de profeet, vrede zij met hem. De eerste jongeling die gehoor gaf aan de boodschap van de profeet... ...is zijn neef Ali ibn Abi Talib. Die thuis bij de profeet Vrede zij met hem was opgegroeid. Hij was op dat moment tien jaar oud. Zoals Tabari en Ibn Ishaad hebben aangegeven. Later zou hij trouwen met de dochter van de profeet Vrede Zijn met hem Fatima. Die hem natuurlijk al-Hassan en al-Hussein heeft geschonken. Zoals u weet. Want hij is de vader van Hassan en Hussein. radiyallahu anhumma. De eerste vrije slaaf die de islam is binnengetreden. Is Zaid ibn Haritha. Dus we hebben het niet over een slaaf, maar iemand die in vrijheid is gesteld. Hij was in het verleden een slaaf en daarna is hij in vrijheid gesteld. Wie is diegene? Zaid ibn Haritha. Die de profeet in de pre-Islamitische tijdperk. In Jahiliya had geadopteerd. Zeyd ibn Haritha, die natuurlijk de profeet vrede zij met hem verkoos boven zijn eigen vader, boven zijn eigen familie. En we hebben ook aangegeven dat dit wellicht enigszins aangeeft hoe geliefd de profeet was. De eerste slaaf die de islam in zijn hart sloot was Bilal ibn Rabah al-Habashi, die eigendom was. Van de tiran Omeya ibn Later zal deze man uitgroeien. tot een grote metgezel. Een van de grootste. En tot de eerste Mu'addim. Niet te vergeten: Mu'addim, degene die de oproep verricht voor het gebed. En ook is hij een voorbeeld. voor iedereen als het gaat om standvastigheid. Want we weten hoe hij heeft geleden. en wat hij heeft meegemaakt. En hoe hij werd gefolterd en hij heeft niet opgegeven. Hij bleef tegenstand bieden. En hij heeft zich staand gehouden. Allemaal omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook behoorden natuurlijk de dochters van de profeet Vrede, zij met hem tot de eerste mensen die de islam omarmden. Zij volgden uiteraard hun voorbeeld, namelijk hun eigen vader. Die iedereen overtrof: wat betreft gedrag, wat betreft beschaafdheid, wat betreft welgemanierdheid enzovoort. En natuurlijk ook volgde zij hun moeder, die zich haastte door het omarmen van de islam. Zodra hun vader te kennen gaf en profeet te zijn, was Khadija de eerste die hem volgde. En vaak zijn de kinderen op deze leeftijd onder de indruk van hun ouders en willen zij ook op hun ouders lijken. Jebn Haak heeft overgeleverd dat Aisha heeft gezegd, Nadat Allah zijn profeet had begunstigd met de profeetschap, trad Khadija de islam binnen samen met haar dochters. Wel bestaat er onder de geschiedschrijvers de geleerden een meningsverschil over degene die als eerste de islam zou zijn binnengetreden. Vandaar dat Ibn Salah en el Imam al nawawi hebben gezegd. Het beste is om te zeggen dat de eerste vrije man die de islam binnentrad, Abu Bakr was. En de eerste jongeling Ali was. En de eerste vrouw Khadija was. En de eerste vrije slaaf Zed was. En de eerste slaaf Bilal was. Dat is het beste om te zeggen. En de rest houden we voor de volgende keer, insha'Allah. Subhanallah, bihamdulillah, illa illa, s wa